Een gerechtelijke commissie in Chili onderzoekt de omstandigheden waaronder Allende om het leven kwam. De dood van Allende is een van de ruim 700 gevallen van mensenrechten schendingen onder het militaire regime Pinochet die opnieuw bekeken worden. Het weer, vannacht helder en 2 tot 5 graden, morgen zon maar ook stapelwolken en middagskans op een bui. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 To the summer romance Wear your hands in the air Everyone and everywhere Move your body, jump around Check it out with the sound Everybody, everybody Get up and sing it loud This is the sound that makes you feel everybody.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 Maar er is niets aan de hand. Vlissingen ademt zwaar en moedeloos veracht. De haven is verlaat, want er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 Op mij zat is en voldaan. Hier aan de kust, de Zeese kust. Vaderliefde van de lust, steeds maar weer zo gaat. Maar dat is zoals het gaat. Hier aan de keuken. But something about this beat that's got me hooked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 never get it, I will never get it going Ik weet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 Get on back. I fell in love We were young and innocent Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it Do you remember? I picture them back in Stars. Stars. All the chicks and the fellas in the bars the All of y'all bumping this in your cars From AM to PM for days